12 uur. Het NOS Journaal. Gert Kluk. Minister Schultz hield zich aan de regels. En de KVB vaart mee op de Gay Pride. En direct naar Assen, nu, naar het it verslaggever Ragnar Niemeyer. We zitten te kijken naar de warm-up nog van de motor 3 klasse. Met daarin Dasper Iwembaan als vaste wereldkampioenschap rijden voor Nederland. En we zullen zonder gaan starten vanaf de positie nummer 11 en dat betekent dat hij uh, ja, behoorlijke kansen heeft om een goede race te gaan rijden. We gaan het zo meteen zien, omstandigheden zijn goed, het is wat grijs, er is wat wind, maar voorlopig uh, valt het allemaal wel mee. Als je het hebt over regen, dat ziet er uh, goed uit. En uh, eens kijken, als de motoren zijn uh, gaan staan op hun startposities, dan uh, is het zo meteen tijd om te gaan starten in deze motor 3-klasse, normaal gesproken naar uh, Spaans op de Rondje. Luis Salom staat bovenaan de Spanjaard in de strijd op de wereldtitel. En Iwema dus op de elke startpositie, dit is start, de start van de race dit gaat op groen. Het lijkt er in ieder geval op alsof Iwema goed gestart is in dit grote veld... met veel jonge coureurs, die allemaal uiteindelijk willen doorstoten... natuurlijk richting de MotoGP, het hoofdlubben dat we vanmiddag gaan zien. Iwema met een behoorlijke start als je het mij vraagt, en dat is positief. 22 ronden, daar gaat het om. We zitten in de eerste bochten van deze moto 3 Laten we hopen dat hij blijft zitten. Hij is er een aantal keren afgegaan, Jasper Iwema. Maar hij moet het gaan doen voor de fans op het circuit van Assen. Ragnar Niemeijer. U heeft het weer van mij te goed. Dat hoort zo in de kop van de uitzending Wolkenvelden. Vanuit het Noordwesten breekt op de zon van tijd tot tijd door. En het wordt 16 tot 19 graden. <tied> Minister Schult zegt dat ze informateur Rutte niet verkeerd heeft ingelicht over zakelijke activiteiten van haar man toen ze aantrad als minister van Infrastructuur en Milieu. De Volkskrant meldde vanochtend dat ze toen verzweeg dat haar man aandeelhouder was bij bedrijf Kiwa, dat nauwe banden had met het ministerie. De minister zegt dat ze aan Rutte heeft gemeld dat haar man aandelen bezat waarover hij geen zeggenschap meer had. Drie dagen voor haar beediging stopte haar man met zijn werk, dat raakte aan het ministerie, verklaart de minister verder. De KVB vaart dit jaar mee met de jaarlijkse kanaalparade... tijdens de Gay Pride in Amsterdam. De voetbalbond heeft dat vandaag bekendgemaakt op roze Zaterdag. Marius van der Aan van de KVB, wie vaart er mee? Nou, de voltallige selectie is op dit moment nog niet bekend. Maar wat wel al wel bekend is, is dat onze bondsvoorzitter Michael van Praag... en onze bondscoach Louis van Gaal sowieso op de boot zullen staan. Ook al voetballers gevonden die mee willen op de boot? Op dit moment nog niet, daar wordt nog hard aan gewerkt... Uh, we zullen in aanloop naar de gay pride de volledige selectie bekend gaan maken. Uh, op dit moment zijn we daarover in gesprek. Het is natuurlijk een lastig thema aangezien de gay pride plaatsvindt tijdens het eerste weekend uh, van de competitie. Maar u mag ervan op aan dat wij ons uiterste best zullen doen om de boot vol te krijgen. En zoekt u dan naar homoseksuele voetballers? We zoeken, naar, we zoeken naar voetballers. We maken er een voetbalboot van. Dat betekent dat trainers en spelers uit het betaald en amateurvoetbal op de boot zullen staan. De boodschap is, wij staan voor een open en veilig sportklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn. Dus wat dat betreft maakt het in principe niet uit of het homoseksuele of heteroseksuele voetballers zijn. Het gaat erom dat we met z'n allen uitdragen dat het voetbal voor iedereen is. Minister Schipper zei vandaag laten we homofobie in de sport de knock-out toedienen. Hoe probeert de KVB dat te bereiken? We hebben op 11 oktober 2012 een actieplan gelanceerd, voor iedereen. In dat actieplan staat een elftal aan actiepunten wat moet bijdragen aan een beter sportklimaat op het gebied van homoacceptatie. Dan hebben we het bijvoorbeeld over het onderwerp bespreekbaar maken door coaches. Dus het verwerken van het thema in de opleidingen van de KNVB-academie. Maar ook over het aanstellen van vertrouwenspersonen bij wie mensen terecht kunnen. Dat kunnen zowel spelers zijn, maar ook trainers of bestuurders die niet zo goed weten wat ze ermee moeten doen. En al dat soort elementen, het bieden van workshops voor verenigingen, om te laten zien hoe werk je nou aan dit thema... hoe laat je nou zien dat je staat voor een open en veilig sportklimaat... en een open voetbalvereniging. Al die elementen tezamen moeten ervoor zorgen... dat wij samen met de amateurverenigingen in Nederland een beter klimaat gaan creëren... waarin jongens en meisjes die uit de kast willen komen... dit dat ook daadwerkelijk kunnen en doen. Gaat u ook het publiek benaderen? Want het, het, het, het meest gebruikte scheldwoord in het stadion is homo. Dat is wel het ergste wat je kan zeggen tegen voetballers. Het is inderdaad een thema in de stadions. Het is ook expliciet een van de elementen in ons actieplan. We proberen dat juist aan de voorkant te doen door, door veel overleg met supportersclubs, clubs, sportsverenigingen. Om daar ook aan te kaarten dat het anders moet en dat we het anders zien. En juist met uh, deze volledige aanpak willen we ervoor zorgen dat het woord ook uitgebannen wordt uit de stadions. Maurus van der Laan van de KVB, dank u wel voor deze toelichting. Graag gedaan. Dit is het LOS-journaal met Gert Kruk. In Roermond wordt vandaag afscheid genomen van oud-bisschop Gijzen van Roermond... die maandag 80 jaar oud overleed. Na de uitvaartmis met voorganger kardinaal Simonus... wordt Gijzen vanmiddag begraven op het kloosterkerkhof... van de zuster Kamelitessen Tessen in Sittard. Er zijn negen bisschoppen uit Nederland, Duitsland en Indonesië aanwezig... bij de plechtigheden. Verder zijn er familieleden van Gijzen, gouverneur Theo Bovens... en oud-gouverneur Leo Frissen van Limburg. De Amerikaanse president Obama gaat niet langs bij Nelson Mandela... in het ziekenhuis in Pretoria tijdens zijn bezoek aan Zuid-Afrika. Dat maakt het Witte Huis bekend. Wel brengt Obama een privébezoek aan de familie van Mandela. Een woordvoerder zegt dat ervoor is gekozen om niet naar het ziekenhuis te gaan... om de rust van Mandela niet te verstoren. Dat vinden sommigen in Zuid-Afrika wel jammer. Obama was de eerste black president in Amerika. En Madiba also was ook de eerste black president in Zuid-Afrika... En also I think he should come and visit Madiba because it will lift spirit. Obama kwam gisteren aan in Zuid-Afrika op zijn Afrikaanse rondreis. Hij heeft onder meer een ontmoeting met president Zuma. Het westen van de Verenigde Staten wordt geteisterd door extreme hitte. In de staten Californië, Nevada en Arizona kan de temperatuur oplopen tot boven de 48 graden. De temperatuur in de woestijn Death Valley kan het record benaderen van 100 jaar geleden. In 1913 werd het daar 57 graden. De hoogste temperatuur die ooit op aarde is gemeten. Inwoners van de Staten worden gewaarschuwd dat de hitte kan leiden tot uitdroging en een zonnesteek. Toch maken die inwoners zich niet veel zorgen. De hitte in het westen van de Verenigde Staten houdt aan tot na het weekend. President Blatter van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft beloofd... om een sociaal fonds op te richten voor Brazilië. Daar wordt volgens hem zeker 100 miljoen dollar in gestort. In Brazilië zijn al ruim twee weken grote demonstraties aan de gang... onder meer tegen de kosten van het WK-voetbal... dat volgend jaar in Brazilië wordt gehouden. De betogers vinden dat het geld beter kan worden besteed aan bijvoorbeeld onderwijs. De demonstraties zijn vaak rond wedstrijden van de Confederations Cup... die wordt gezien als opwarmer voor het WK... Blatter snapt dat er iets moet gebeuren voordat het WK begint. Something will be changed because the population of Brazil they like football and then the World Cup next year uh, will have this platform uh, where finally uh, then this can be delivered. Nou, u hoort het al aan de kop van de uitzending: de TNT in Assen is van start gegaan. Er zijn dus tienduizenden motorfans daar in Assen. Verslag heeft Joris van der Kerkhof kwam er twee bijzondere tegen. Het zijn voornamelijk mannen die hier lopen. Maar tussen al die mannen twee wat oudere dames. Grijs haar in een knotje. De wind stuurt het alle kanten op. Hier 50 jaar geleden voor het eerst geweest. En haar vriendin ook al heel vaak geweest. Een koelbox cool achter zich aan zeulend. En herinneringen ophalen. Hey, vroeger kwam ik altijd met mijn vader met de auto. Maar toen kwamen we uit Veen En dan kom je aan de andere kant kom je op het terrein en hadden we staanplaatsen. En dan nu hebben we tribuneplaatsen. Wat vindt u er mooi, hè? Dat weet ik zelf niet. <lacht> ik heb hier ook wel een paar jaar op de TT camping gestaan. Dat is ook heel bijzonder. Maar nu... Uh, Als nou, enige nuchtere? Zo ongeveer, ja. Zo ongeveer, ja. Er waren niet zoveel nuchtere. <lacht> <lacht> nou, wij hebben dus twee jaar geleden, toen ik voor het eerst weer kwam, hebben we dus op de hoofdtribune gezeten. Vooraan. Jeetje! Wat een herrie, maar dat Wendt. Na een paar races. En eigenlijk is hoe meer herrie, hoe mooier. Ja? Ja, vind ik wel. En hoe meer herrie, De geur. hoe geur. Vroeger ja. was het nog een ander geurtje. Het was toch een ja, ander was geurtje. nog, nog, nog. Zwaarder. Ja. ja. En, en wat we vorig jaar, wat jij ook zei, hein, toen je hier weer terugkwam. Je moet eigenlijk een favoriet hebben. En dat ja. hebt u niet. En die Jawel. Ja. Wel, wel. Maar ik vind uh, Valentino Rossi, dat vind ik zo ja. afgezaagd. Iedereen is voor Valentino Rossi. Ja, u ook. Nou, ja, een beetje. Ja, maar u niet. Ik wil niet al. Nou, ik vind uh, die twee Spanjaarden vind ik ook wel uh, wat hebben. Die ene is wel gevallen, maar hij wil waarschijnlijk wel meedoen. Dat staat in de krant tenminste. Hij is in elkaar geschroefd. Dat is mooi hè. Dat en de motor in elkaar geschroefd kan worden. En die coureurs nee, zo, ook. Ja, dat, zo staat het in de krant. Hier is de schroefje, daar is een schroefje en dan wil je misschien ja. toch wel meedoen. Het wordt droog, het wordt mooi weer. Ik heb mijn hempje mee. We hebben de zonnebrand al niet thuis gelaten. <laughs> en de paraplu ook. Hey, veel, uh, veel plezier vandaag. Ja, praat even door over de team uit naar Niemeijer in Assen. Ja, het ging even over die ene die is gevallen, Lorenzo. Hè? Hoe is het ja, daarmee? Doet hij mee eigenlijk? Die doet mee. Die heeft vanmorgen vroeg toestemming gekregen om de warm-up in ieder geval te rijden. Dat was om tien over half tien. Dat ging goed. Zette hij ook nog een achtste tijd op de borden. Helemaal niet te slecht dus voor de Spanjaard. En uh, hij is om elf uur nog een keertje in het medical center hier op het circuit terrein geweest. En hij heeft toen definitief toestemming gekregen om ook in de race te gaan starten. Waar dat, eh, dat precies zal zijn of dat vanuit de pit zal zijn of misschien vanaf positie 12. Daar is wat discussie over nog als je het mij vraagt. En volgens mij is het definitieve oordeel daarover dus nog niet eh, bekend. Maar hij zal het erbij zijn. De wereldkampioen, regerend de wereldkampioen van 2010. voor Lorenzo even op en neer. Na zijn uh, ja, sleutelbeenbreuk, linkersleutelbeen, gebroken in de trainingen, de vrije training, op en neer naar Spanje, maar dus van de partij. We kijken nu naar de motor 3 klasse Daarin gaat Riens, de Spanjaard Alex Riens, voorlopig aan de leiding. Jasper Ibema heeft problemen gehad al heel snel. Na de start is hij weggezakt naar positie 22. En inmiddels is dat zelfs positie 24 geworden voor de Nederlander. Daarmee is hij niet meer de beste Nederlander. Brian Schouten zit ook in dit veld. Die was 18e. Inmiddels rijdt hij rond op de 21 e positie. We kijken dus naar de stand in de race na 5 van de 22 rondes. Dan staat Riens boven Louis Salom. En dan komt Marquez daar weer achteraan. Het jonge broertje van de MotoGP-rijder die het zo goed doet. Mark Marquez. Het zijn eigenlijk de namen boven in het veld die je het hele seizoen al ziet. En Jasper Iwema heeft misschien wel moeten uitwijken voor een van de uitvallers die er is geweest. Guevara. Hij is uitgevallen. Dat is vervelend. Want in de eerste ronde misschien heeft het er niet mee te maken dat er in het veld een uitwijkmanoeuvre is geweest van Jasper Iwema. 22e. En dan is er verkeer. Doen bakken. Met problemen op de A1 Amersfoort-Apeldoorn. Er is een spoedreparatie aan de gang. En Daarom loopt het vast richting Apeldoorn bij Hoenderlo 7 kilometer. En richting Amersfoort bij Kootwijk 4 kilometer. In beide richtingen is de linkerrijstrook afgesloten. Bij werkzaamheden op de A7 Amsterdam-Horen in beide richtingen. Tussen Purmerend Noord en Avenhoorn 3 kilometer. En net over de grens in België is een ongeluk gebeurd op de E19... vanuit Breda naar Antwerpen. Er staat inmiddels een flinke file. En daarom kan verkeer vanuit Nederland richting Antwerpen... beter omrijden vanaf knooppunt Klaverpolder... via Roosendaal en Bergen-op-Zoom... over de A17, de A58 en de A4. De hoofdpunten van deze uitzending... minister Schult spreekt een artikel in de Volkskrant tegen. Ze zegt, ik hield me aan de regels. De KVB vaart mee op de Gay Pride. En de Zuid-Afrikanen vinden het jammer dat president Obama...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 Het is weer schapruimen bij Macro. Ongelooflijke korting op speciaal geselecteerde artikelen. Zo doen we dat bij Macro, partner van Ondernemend Nederland. Ik ga naar Management Boek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl, gewoon meer. Kom nu, schapruimen bij Macro. Björnborg, heren of damesboxers per stuk 9,99 euro.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 Launch de Lijnen, met Robert Meder. Ja, goedemiddag, over iets minder dan twee uur begint de zomer op de radio met Jone en Jurgen. Tot die tijd predik ik de lente met ook daarin de Tour, want de etappe naar Bastia is al begonnen. Iets sneller gaat het in Assen bij de TT. Ik ben toch wel benieuwd of uh, uh, Ivan nog iets terug kan komen. En wat te denken van Schout en Thomas van Leeuwen in de Moto3, Rachnan Niemeyer. Ja, die laatste ruit op positie, 34 rond, dat is de laatste positie in de race. 15 van de 22 rondes dus nog voor de Boeg. Inmiddels is dat 14 bij het passeren van start en finish. Met Rienst. de Spanjaard nog altijd, aan de leiding had het probleem van Leeuwen bij de start. Om daar nog even op terug te komen, moest zich melden na een jumpstart. Er is een accu gebruikt om te starten. Hij is een uh, ronde in de pits geweest en mocht toen de race hervatten. Maar rijdt inmiddels dus een kansloze wedstrijd hier op het uh, circuit wildcard gekregen. Maar ja, daar schiet je niet zoveel mee op als je dus bij de start problemen hebt met je machine... En kijken we dan verder in de stand naar bijvoorbeeld Iwema. Inmiddels geen 24ste, geen 22ste, maar 23ste. Hij is in de eerste ronde al in het gras terechtgekomen. De oorzaak daarvan is niet helemaal duidelijk. In een van de eerste bochten van het circuit van Assen hier heel vervelend. Hij had de elfde trainingstijd gereden. Zijn beste kwalificatie van dit seizoen in de motor 3. En dan zit je op positie 23. Heb je niet, zeker niet de snelste motor van het veld. En dan is toch het angstige gevoel nu... Dat hij een verloren wedstrijd rijdt, terwijl hij er zoveel zin in had. Een aantal jaren geleden als zesde gekwalificeerd. Toen lukte het ook niet en nu als elfde, maar inmiddels weggezakt naar positie 23. En daar zal echt geen top 10 dieplacering normaal gesproken meer in zitten voor Iwema. Riens, Salom en Marques allemaal bovenaan. Dat gaat met een kilometer of 210. Gemiddeld over het uh, circuit keihard wordt er uh, gerezen. En er is een kopgroep ontstaan van een man of vier. Zij gaan aan de leiding. Dat zijn Riens, Salom, Marques en ook Oliveira die een uh, goede start had. Hij lag in de eerste twee rondes. Vooraan zakt nu weg naar de vierde positie. En uh, daar uh, ja, is het spannend. Vooraan in deze race. 14 uh, rondes nog voor de boeg. En uh, Riens. Hij staat dus bovenaan. Hij is in de stand om de wereldtitel, de nummer 3 afkomstig uit Navarro. Pas 17 jaar en vorig jaar één keer op het podium. Nou, als hij het hier goed doet, dan zou hij wel eens zijn eerste Grand Prix kunnen gaan winnen. Op het circuit van Assen, de Moto3. We zitten er vol in in deze race. Heerlijk die tune en voor ons de start van de Tour. En waarschijnlijk ook uh, op het eiland Corsica, Giel Lippend. We zijn vertrokken voor de 100ste Tour, de jubileumtour die van Corsica voert naar Parijs. En de renners zijn zojuist de eerste kilometer gepasseerd, de start, de officiële start van deze Tour de France. Dat betekent dat ze nog 3404 kilometer af te leggen op de fiets. En dan komen ze uiteindelijk voor de laatste keer over de streep op de Champs-Élysées. We zien een compact peloton. Maar daarvoor, daar rijdt een heel klein kopgroepje. Dat meteen bij de start is weggesprongen. We weten dat de eerste lekke band van deze toer. was voor de nummer 1 van deze toer. Niet de winnaar van vorig jaar. Want die is er niet bij, Bradley Wiggins. Maar zijn ploeggenoot Christopher Froome Die mag dat mooie nummer 1 dragen. En hij reed zojuist lek voor hem. gelukkig in de neutralisatie. Zodat hij rustig teruggebracht kon worden door zijn ploeggenoot. Op dat moment reden er een paar Nederlanders achter de juryauto aan de jury van Christian Prudom, de wedstrijdleider Terpstra, Boom en Westra die lieten zich even van voren zien, zwaaiden even naar de camera voordat het allemaal echt moest beginnen. Vandaag dus een vlakke etappe, een etappe over 213 kilometer van Porto Vecchio in de richting van Bastia, de hoofdstad. Ze komen straks langs het stadion waar Johnny Rep ooit hoogtijdagen vierde. Die speelde hier nog een tijdje en was een van de grote sterren hier van Bastia, toen nog Europese top. Tegenwoordig niet meer. Een vlakke etappe dus. We hebben één coachje, dat krijgen we straks na 45 kilometer. En nu krijgen we dan ook beelden daar van die kopgroep. En Lars Boom is in ieder geval één van de Nederlanders in de kopgroep. Die zagen we erbij rijden in dat nieuwe groene pakje van Belkin. De nieuwe sponsor van die ploeg, de voormalige Rabobankploeg. Hij heeft zich in elk geval daar vooraan genesteld. En in het peloton doen ze het rustig aan. Maar dat weten ze, straks komt het allemaal aan... ...op die massasprint en dan kan er straks misschien een sprinter uiteindelijk in de gele trui gehesen worden. En dat zou toch mooi zijn, de eerste keer sinds 1966 dat het in een vlakke etappe beslist kan worden... ...na de eerste dag dat de eerste gele truidrager uiteindelijk in de na een vlakke etappe in het geel komt. Kopgroep van vijf man met in elk geval Lars Boom erbij. We zijn begonnen, we zitten aan het strand, maar we zullen weinig oog hebben... ...voor alles wat daar op het strand ligt. Pal voor ons met die mooie blauwe Middellandse zee voor ons. We gaan kijken naar de wielrenners. De wielrenners in deze 100e Tour de France. Gaan wij kijken op uh, Wimbledon in Londen. Hopelijk vandaag blijft het daar uh, droog. Mark zo laat speelt uh, Igor Sijsling. Ja, dat is de vraag, Robert. Hij is de derde partij op uh, baan 18. Uh, ja, dat kan dus nog wel even duren. Er zit eerst een mannenpartij voor, dan een vrouwenpartij. Dus het zal niet voor drie uur, half vier, vier uur zo Nederlandse tijd zijn... voordat uh, Igor Seisling de baan opgaat voor zijn derde ronde partij tegen de Kroaten Ivan Dodig. Ja, het is voor uh, Igor Seisling zeg maar een beetje de wedstrijd van, ja, van de bevestiging. Zijn vorige ronde tegen Milos Raunic, die hij zo overtuigend won in drie sets, zo goed won ook. Ja, na afloop zei hij, dit is de standaard, hè, dit is de Norm. Uh, hier, ja, Dit is het niveau waarop ik uh, moet spelen, waarop ik constant moet spelen. Nou, Het is de vraag of je dat dus twee wedstrijden achter elkaar... of je dat niveau kan halen, of je het weer kan laten zien tegen Ivan Dodig... of je hier op Wimbledon de tweede week kan halen. Het belooft een prachtige dag te worden hier. De weersomstandigheden zijn goed, het uh, zonnetje schijnt, klein beetje bewolking... Uh, temperatuur is ideaal en er is heel erg weinig wind. Ja, wie gaan we dan nog meer zien naast Igor Seisling? Nou, op het centercourt bijvoorbeeld Novak Djokovic... de derde partij tegen Jeremy Jean. We gaan Thomas Berdy in actie zien. Hij speelt op courts number one tegen Kevin Anderson. David Ferrer komt in actie. En ook nog Serena Williams. Mooie partijen, hopen we dan, tegen Kimiko Date Datekroem. De 42-jarige Japanse. Maar goed, vanuit Nederlands oogpunt dus. Igor Seisling gaat hij de tweede week halen. Dat is de vraag vanmiddag. Goed, zometeen uh, gaan we ook even bellen met Edwin Benne. Dat is de volleybalbondscoach. Want de volleybalmannen blijven het maar goed te doen. Vannacht was het weer raak in Zuid-Korea. Dat straks. Now, nah, nah. black and peas came to make it hotter. We beat the fire, stop, stop. Bubbling up just like lava, nah, like lava. Heated like a sauna. Penetrating through your body uh, armor. Rhythmically, we massage up. Uh, with hip-hop, mixed up with what's With but So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The so black and peas will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. till we get y'all. Say it. Several times, uh, heavy rotation played by every kind, uh, radio station blessing every mind, uh, we cross the boundaries like every day, do-wop it, bobby, bobby, the R and the bay we got, we got, tab magnification, tab magnify like every day, uh. yes, yes, y'all, you know we never stop, we never rest, y'all, the blacker bees will keep the folky fresh, y'all, and we won't stop until we get, y'all, till we get, y'all, say so, yeah,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 Pies en Sergio Mendez. Uh, goed naar uh, Brian Schouten. Het is een kleine stap. Hij doet het goed, draagt naar de motor 3. Ja, dat gaat helemaal niet verkeerd op positie 16. Hij heeft zelfs nog een plekje hoger gereden, plekje 15. We zitten ja, na de ronde of 13 van de 22. En Rien, heeft een klein gaatje vooraan in de wedstrijd. Ja, die Brian Schouten, om daar nog even op verder te gaan. Daarvan wordt veel verwacht. Natuurlijk is er een flink gat met de topmotoren aan het begin van het veld. Maar hij geldt misschien wel als kandidaat om volgend jaar bij het team van Roelvaning in de positie van Jasper Iwema te gaan innemen. Want dat is toch wel wat je heel veel Hoort de laatste dagen in de paddock. Er is veel druk gelegd op Jasper want Waar rijdt hij? Op positie nummer 22 in deze race. Het is moeilijk voor hem om stappen vooruit te maken. De concurrentie is fel. Hij komt er niet voorbij. en rijdt een beetje een ja, saaie race op deze manier. Een race die er niet zoveel toe doet op positie 22. Er werd veel van hem verwacht. Er is veel druk op hem gelegd, zoals gezegd. Er is gezegd dat er een podiumplaats werd geëist. Misschien niet eens zozeer van hem, maar wel van zijn Tsjechische teamgenoot. Jacob Kornveil, die rijdt op nummer 19 nu. En Dat is ook niet fantastisch. Gewoon ver over het algemeen wat sneller dan, dan maar Die voelt de druk. En toen ik hem gisteren ook vroeg: Is dit prettig? Is dit alleen maar blijdschap nu je elfde in de kwalificatie Toen zei hij: Eigenlijk is het veel meer dan dat. Zonder dat hij dat nog wilde toelichten. Maar het geeft aan dat hij voelt dat hij moet presteren. Het beste materiaal tot nu toe in zijn carrière. Zijn vijfde seizoen in de Moto 3. En uh, ja, dan moet je het een keer laten zien. Het geduld is niet uh, eeuwig, ook niet in deze tak van sport, de Moto 3. Kijken naar de top van het uh, veld, waar Marquez inmiddels op uh, tweede positie rondrijdt. Louis Salom is die plek uh, kwijtgeraakt. Hij zit op de derde plaats en die Riens die heeft een heel klein gaatje geslagen met de rest van het veld. Het gaat flink hard. De omstandigheden, zoals gezegd, zullen niet gaan wijzigen. Het is niet nat met nog acht rondes voor de boeg. Er is geen regenverwachting. Het is qua wind redelijk te doen. En dat betekent dat het een spannende wedstrijd is om naar te kijken. Hoewel het dus een gaatje is tot aan de kop van de wedstrijd. En dan komt er een groepje van vier man met Marques, Salom, Mefferik, een fantastische voornaam, Vinales en Oliveira. Het zijn bijna allemaal Spanjaarden die domineren deze juniorenklasse. Zou je bijna kunnen zeggen, dat is het natuurlijk officieel niet. Maar het zijn allemaal mannetjes van 17, 18, 20 jaar. Die op deze machines rondscheuren. In dit geval op het circuit van Assen. Riens, die moet een kleine uh, kleins, kleins herstellen, Vond dit jaar al één keer vorig jaar niet. Maar hij pakte dit jaar in de Verenigde Staten op het circuit van Austin, daar waar Jasper Iwema ten val kwam, een flink hard op de grond raakte. Daar pakte deze Riens voor het eerst in zijn leven een uh, Grand Prix-overwinning. Dit zou de tweede kunnen worden uit zijn loopbaan en niet de eerste. Hij rijdt aan de leiding, Marques Salom en Vinales erachteraan. En dan zien we Jasper Iwema, de dus ergens in de middenmotor... het maar zo te zeggen, op plek 22. Ja, ik zei net al dat de Nederlandse volleyballers het uh, heel goed doen... momenteel uh, in de World League. Knappe overwinning in uh, Zuid-Korea. 3-1 gewonnen van het gastland. Bondscoach Edwin Benner nu aan de lijn. Dag Edwin, Goeie, goedemiddag. Ja, goed. Ja, goeiemiddag, goedenavond. 3-1, ja. 3-1, dat klinkt overtuigend. Was het dat ook? Uh, nou, de eerste twee sets... Die waren wel krap. 15 23, 22, 25. Het was... het uh, eerste uur... Uh, zeker uh, ja, een interessante wedstrijd. Hebben we gelijk opgegaan. En vanaf de derde set hebben we... afstand kunnen nemen. Dus het is het ook een stukje makkelijker gegaan. En dan hm. hadden we het... Uh, ja, het Koreaanse team aardig onder controle. Vertel eens even over de omstandigheden waarin je uh, moest spelen. Was het uh, volle bak van het Zuid-Koreaan op de tribune? Ja, ik geloof dat er ongeveer 4000 toeschouwers waren. Uh, ja, inderdaad, een uh, erg enthousiast publiek. Uh, Vullen veel, veel beweging, uh, ook, uh, uh, ook onze tegenstander. Uh, zeer, zeer bewegelijk en zeer uh, enthousiast. Ja... Uh, mooi om hier te spelen, eigenlijk hm. wel. Want uh, je merkt wel dat het volleybal hier heel erg leeft. En het is voor ons natuurlijk uh, des, te, des te leuker om hier uh, te kunnen winnen. Nou, morgen mag je nog een keer. Nee. Uh, meestal is het dan zo dat de tegenstander dan denkt van... ja, zo gaan we het niet doen. Uh, blijf jij het ja. gewoon doen zoals je vandaag hebt gedaan? Nou, wij leren natuurlijk ook van deze wedstrijd. We hebben een paar dingen nog niet goed gedaan... Uh, we zitten nu ook uh, weer in de, in de na-analyse. En uh, zullen we een paar dingen gaan bekijken. En dan morgen weer uh, ons strijdplan maken. Maar het is zeker dat er een paar dingen toch uh, nog wat beter moeten. Um, ja, we hebben het laatste weekend steeds gezien in de World League. Dat we de eerste dag een minder dag hadden. Dat we of uh, een set uh, verliezen, bijvoorbeeld tegen Japan. Of zelfs uh, wedstrijd verliezen, zoals tegen Canada of uh, Portugal. Mm. Dat hebben we nu niet gedaan. Maar we willen dat wel ook doortrekken nu. Dus morgen. Uh, ...moet het zo zijn dat we ook de tweede wedstrijd weer uh, gaan winnen. En uh, ik verwachten toch wel, uh, toch wel weer een wedstrijd op hoog niveau. Ja, één kort dingetje, wat kan er beter? Het uh, uh, themaatje wat we vaker hebben. Surf uh, moet beter. Blokkerend uh, zijn we denk ik vanaf de set 3 uh, beter ingesteld geweest. Uh, ja, dus dit, dit spel, uh, wat voor ons natuurlijk uh, niet, zo, uh, niet zo normaal is... Dat, dat, ja, ...dat komen we niet zo vaak tegen... Hm. Het spel krijgen we dan ook snel onder de knie, zoals ook een paar weken geleden tegen Japan. Dus uh, ik hoop dat we dat kunnen doorzetten. Nou, een kop in groep C. Wie had dat gedacht? Ja. Jij? Had jij dat gedacht? Nee, niemand eigenlijk. Uh, dat was ook geen uitgangspunt voor ons. Uh, ik dacht, als je ieder weekend uh, van de twee wedstrijden er één van kan winnen, dan doe je het erg goed. En Met name ook in je uitweekenden. Uh, wij hebben er als laaggeklasseerde team uh, hebben wij drie uitweekenden en twee thuis. Dan zijn we wat in het nadeel. Maar tot nu toe uh, loopt het allemaal erg voorspoedig. Dus uh, ja, we zullen zien waar het naartoe gaat. Nou, je zit in je hoofd toch wel een beetje met die finale ronde in Argentinië, toch? Nou, goed. Het, natuurlijk uh, zijn er dingen waar, uh, waar, waar je mee bezig bent uh, op de verdere termijn. Maar we hebben hier afgesproken dat we gewoon uh, voor wedstrijd spelen. Is ook het beste. Uh -huh. Je moet ons gewoon weer richten op uh, de volgende taak. En als we het morgen niet goed doen, dan kunnen we alles vergeten. En dat geldt uh, hetzelfde de volgende week. Dus dit is een uh, groep waar alles dicht bij elkaar ligt. En er zijn natuurlijk maar heel weinig wedstrijden die, uh, die beslissend zijn over het uh, ja, verdere verlopen En over ja. een eventuele finale deelname. Dus ja, uh, je kunt van alles bedenken. Maar als je één wedstrijd mist onderweg, dan ben je zo, zo uitgeschakeld. Dus uh, op dit moment zijn de grootste tegenstanders, is onze grootste tegenstander Canada. En we moeten ook kijken wat zij doen. Ja, zo is het. Goed. Uh, succes morgen dan maar. Wedstrijd voor wedstrijd. Dankjewel. Edwin Binnen ja, vanuit uh, Zuid-Korea. <tied> Lars Boom in de kopgroep. Gio Lippens. Mooi hè? Nederlander meteen in de kopgroep. Het kostte hem ook niet al te veel moeite... Want toen die vijf man wegsprongen bleef ze in peloton gewoon om blok rijden. Helemaal niks aan de hand. Ze lieten ze meteen wegrijden. Waar zijn de tijden gebleven dat het eerste uur van een toer-etappe compleet op hol geslagen bende liet zien met voortdurend pogingen om weg te rijden. En iedere keer maar weer dat peloton dat er als een bezetene achteraan reed. Omdat ploegen vonden dat ze niemand in die kopgroep hadden. En dat betekende dat ze erachteraan wilden rijden. Nu is alles anders op Corsica. De renners in de buurt van Bonifacio, een stad in de buurt van Porto Vecchio waar we vertrokken zijn... En we hebben inderdaad vijf koplopers. Lars Boom, dus de Nederlander in de kopgroep. Hij rijdt in het groen-wit-zwart van Belkin, die nieuwe sponsor. Dan hebben we hebben ook gewoon Antonio Flecha voor Vacan Soleil DCM. Die nu op dit moment de kop, het commando overneemt in die kopgroep. Hem kennen we natuurlijk wel als een gekend vluchter. We kennen hem ook natuurlijk van het moment van de valpartij. De valpartij onder andere met Johnny Hogeland. Fletcher werd toen geraakt door die auto van de Franse televisie. Verder zitten daarbij Jérôme Cousin van Europa. Op Cyril Lemoyne Sojasun, een Fransman ook. Heeft nog ooit een jaar in 2009 bij Skil Shimano, Nederlandse ploeg, gereden. En de vijfde man in de kopgroep is een Spanjaard, Juan José Lobato. Hij rijdt in het oranje van Euskaltel. Christopher Froome inmiddels weer keurig in het peloton. We zien hem daar zitten met dat scherp gesneden gezicht. Ongelooflijk afgetraind, de man die dit seizoen natuurlijk alles gewonnen heeft wat hij eigenlijk maar wilde winnen die een perfecte aanloop had in de richting van de Tour de France. Hij uh, deed uh, eigenlijk hetzelfde wat Bradley Wiggins vorig jaar deed en we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Die won uiteindelijk de Tour mede dankzij het sterke optreden van zijn ploeg. Er wordt wel gereden op dit moment uh, in het peloton. Het is uh, met name de ploeg van Mark Cavendish die zich aan kop van het peloton heeft genesteld. Samen met een paar mannetjes van André Greipel, Lotto Belisol en de mannen van Marcel Kittel. En dat is natuurlijk die Nederland de ploeg Argos Shimano die er alles uh, op beeld zetten om vandaag die gele trui te veroveren. Dat zou toch een stunt zijn met Marcel Kittel. Het tempo in het peloton gaat omhoog. De voorsprong was zojuist 3 minuten en 4 seconden. Loopt nu heel langzaam terug. 2 minuten en 56 seconden met nog bijna iets minder zelfs dan 200 kilometer te rijden. De Moto3 met Thomas van Leeuwen, Jasper Iwema en Brian Schouten en Ragnar Niemeyer. Thomas van Leeuwen zit momenteel in de pits. Die heeft een dramatische race achter de rug. Dat ging al mis bij de start. Waar het uiteindelijk bleek dat hij te vroeg vertrokken was. Een jumpstart. Dat bracht hem binnen in de pits voor een strafronde. Nu staat hij daar weer. En die zal de race als laatste gaan besluiten. Maar het gevecht aan de kop is intrigerend. Met nog zo'n 3,5 ronde te gaan. Finales is nu de nieuwe leider in de wedstrijd. De man uit Spanje, Rins, reed lang vooraan die is nu 2, Marquez is 3 en Salom is 4. Maar het is eigenlijk de afgelopen ronde stuivertje wisselen geweest tussen deze vier rijders. De toppers zou je kunnen zeggen uit deze klasse die nu start-finish passeren. En dat betekent dat er nog maar drie... Rondes te rijden zijn. Kijk je naar die Spanjaard Maverick Viales. Dan is hij al winnaar geweest dit jaar in zijn thuis Grand Prix in Spanje. Hij won in Frankrijk en had nog een aantal andere podiumplaatsen de afgelopen weken. Derde plekken in Italië en bij de Grand Prix van Catalonië in Barcelona. Dat ziet er goed uit. Het is een clubje wat daar vooraan rijdt. En ook Jasper Iwema, de Nederlandse Grand Prix rijder, zit in een clubje. Maar dat betekent wel dat hij ook 22ste is. Brian Schouten, die is 20ste. Als u deze muziek hoort en u kijkt naar onze antennes... dan ziet u dat daar een gouden glansje omheen zit. Bij het horen van deze muziek. Een man die veel te vroeg overleed in juni 2011, Andrew Gold. Veel samen deed met Graeme Goldman van 10CC en ooit een bandje had Wax. Right Between the Eyes had hij ook een hitje mee. Maar hier kennen we hem zeker van. Never let her slip away. I really Uh, Ragnar Niemeyer nou, Twee Nederlanders uit de race. Ik zei al, Thomas van Leeuwen de pits ingegaan en afgehaakt. Want Jasper Iwema is uit de wedstrijd. Dat krijgt hij ongetwijfeld te horen de komende dagen na zijn slechte start. Meteen in het gras terechtgekomen is Iwema crashed out. Zoals dat zo mooi heet op mijn scherm. Even zijn er beelden vanuit een van de hoeken van de baan voorbijgekomen. Maar daarbij was niet precies te zien wat er met Jasper Iwema gebeurde. Maar hij heeft na die elfde kwalificatietijd nogmaals gezegd: zijn beste van het seizoen. Het niet voor elkaar kunnen brengen hier op het TT-circuit van Assen, want hij is uit de race. Het was uh, geen botsing, ik heb hem alleen eens in zijn eentje met het een beschadigde voorkant van zijn motor, om het maar even grofweg te zeggen, in het uh, grinten zien staan. En dat betekent dat uh, in de race voor Nederland alleen nog Brian Schouten zit op de twintigste positie. En wie zal het zeggen, is dat volgend jaar dan de rijder uit Nederland voor het Nederlandse team van Roelof Waningen. Vooraan Maverick, Vinales, de Spanjaard. Hij leidt voor Salom en Marquez en Rins en Oliveira. Het zijn de sterkste rijders, best. gaan hun voorlaatste ronde. Hier is de passage van start-finish. 21 van de 22 rondes zijn er geweest. Met vooraan inmiddels finales op heel korte afstand gevolgd dan door Salom die ongetwijfeld nog een paar pogingen zal gaan doen om deze race op zijn naam te gaan schrijven. Hij won de openingsrace van het seizoen. Louis Salom zeer goede rijder. Hij leidt ook in de stand om het wereldkampioenschap. En dat is er eentje die ongetwijfeld snel zal gaan doorstoten richting de Moto2. En wie weet ook wel richting de MotoGP straks. Want dat het snel kan gaan is wel gebleken. Bijvoorbeeld in het geval van Mar Marques. Zijn broertje zit op de derde plaats. Het broertje van Marques Vinales rijdt vooraan. Lijkt een gaatje te hebben als we zo halverwege die slotronde zitten. Keurig netjes langs de curbstones. Hij heeft de goede lijn te pakken. En die curbstones, daar is nog wel wat kritiek op geweest deze dagen. Met name de MotoGP coureurs gaven aan dat het er glad was. Er is nieuwe verf opgegaan. En dat is dezelfde verf als overal wordt gebruikt, ja echt. Maar er werd toch geklaagd over een behoorlijk beperkte grip en dat het tot gevaarlijke situaties zou kunnen gaan leiden. Daar heeft Hesse Fiales geen last van. Hij kan de leiding in de wereldtitelstrijd gaan overnemen, maar met nog zoveel races voor de boeg zegt dat natuurlijk ook niet alles. Iedereen zit nog op de motor, er is dat gaatje van een meter of vijf. Het zijn de laatste meters richting de paddock, richting start-finish. En daar is de passage van Salom, die er nu langs is. Hij gaat deze wedstrijd vermoedelijk winnen. Prachtige inhoudactie. En hij slaat dus toe in het laatste gedeelte van deze T-t-race. Over 22 rondes. Zijn team meldt zich nu al bij start-finish. En uh, dan is daar de overwinning voor Salom. Vinales wordt tweede, wordt er in de laatste bochten van afgereden. Salom, hij, uh, de man die leidt in de wereldtitelstrijd, vergroot op deze manier opeens zijn voorsprong op het veld. En dan is het wachten op wie er nog meer gaan binnenkomen. Bijvoorbeeld het wachten op uh, de Nederlander die nog in de race is. Dat is Brian Schouten. Salom, Vinales en Riend. Dat is het podium. Als iedereen wordt afgevlacht. En weer middels de eerste acht rijders binnen hebben. Lijkt erop dat Schouten 19e gaat worden. Tenzij hij nog een verrassing in huis heeft op het allerlaatste moment. Nee, dat heeft hij niet. Brian Schouten, de enige Nederlander die weet te finishen in deze 65e officiële TT Eindigt op plek 19 van Leeuwen. Had een te snelle start. Werd daarvoor gestraft. Hij kwam later in de pits en hij kon het niet waarmaken, dus misschien wel gewoon nerveus bij de start. En maar als later van Jasper Iwema horen wat er bij hem al heel vroeg misging in de wedstrijd, kwam in het gras terecht. En later in het grind terechtgekomen. Ja, wat is daar allemaal gebeurd? We hebben het niet in beeld gehad. Het gebeurt allemaal hierachter op het uh, circuit. Maar dat het een uh, teleurstellende race was voor Jasper Iwema, dat staat wel vast. Er is al zoveel kritiek geweest die leekie te hebben gekeerd met zijn beste kwalificatie. Maar hij gaat eruit in het einde van de race. De winst gaat naar Louis Salom. Dat was eigenlijk wel op voorhand de grote favoriet. En De Nederlanders speelden een bijgel, hoewel... Het is goed dat Brian Schouten 19e wordt. En daarvan zijn we voorlopig nog niet af. Want die gaat de komende jaren nog van zich laten runnen. Dan gaan we naar uh, Mark Brasser in uh, Londen. We hebben het eerder al gehad over Igo Sijsling. Het was niet helemaal duidelijk hè, wanneer hij uh, moet spelen vandaag. Maar er wordt natuurlijk veel meer gespeeld. Wat zijn de hoogtepunten, wat jou betreft? Ja, hoogtepunten. God, er is zoveel te zien. Thomas Berdy tegen Kevin Anderson belooft een prachtige partij te worden. David Ferrer komt weer in actie. Hè, die we gisteren toch wel uh, ja, wat moeite zien hebben met zijn landgenoot Bautista Augut, hè? David Ferrer de nummer vier van de wereld. Nou ja, Serena Williams wordt denk ik geen hoogtepunt. Die moet volgens mij heel erg makkelijk kunnen winnen van Kimiko uh, Data Kroem. Ja, een beetje buiten de grote namen lopen er jongens tegen elkaar aan nu... waarvan je denkt van ja, dat is gelijkwaardig. Dat, dat wordt een een mooie partij, Bijvoorbeeld Feliciano Lopez tegen Tommy Haas. Mikael Juschny tegen Viktor Troitsky. Op de buitenbaan is uh, genoeg te, te beleven. Daar is uh, om half twaalf uh, Engelse tijd, half één dus bij jullie, zijn uh, de spelers daar de baan opgekomen. Die zijn aan het inspelen nu. Die wedstrijden gaan uh, zometeen uh, beginnen. Op het Centercourt uh, beginnen ze pas om uh, één uur met de partijen Richard Gasquet tegen Bernard Tomic. Ook zo'n partij die alle kanten op kan. Maar om één uur uh, ja, wordt er niet echt begonnen, want het is hier in Engelen in Engeland, Armed Services Day. De dag waarop alle onderdelen van, van het Britse leger in het zonnetje worden gezet en traditiegetrouw. Op de eerste zaterdag van Wimbledon gebeurt dat hier op het grote Centre Court. En ja, ze hebben daar dit jaar een thema aan gehangen. Zeg maar Olympische Spelen. De Spelen van Londen 2012. En dat betekent dan weer dat de Royal Box zometeen gevuld zal zijn met allemaal Olympische en Paralympische Britse sporters. Wie gaan we zien? Bijvoorbeeld Sir Chris Hoy, de baanwielrenners zal er zijn. Uh, een andere baan, Wil Victoria Pendleton, zal in de Royal Box zitten. En we zien ook bijvoorbeeld nog de Amazone, Charlotte Dujardin, Allemaal Britse sporters die vorig jaar succes hebben geboekt en Paralympische sporters die succes hebben geboekt tijdens die Olympische Spelen in Londen. Ja, die worden vandaag opnieuw in het zonnetje gezet. En dat wordt dan allemaal hier gepresenteerd door uh, BBC-corrivé Sue Barker. Ja, en dan missen we natuurlijk in die lijst van sporters, succesvolle sporters. En dat is nog een beetje een geheim voor de mensen, maar ik kan dat alvast wel vertellen aan de mensen in Nederland. Dan gaat Sue Barker aan het einde van de hele verhaal, van de hele ceremonie hier zeggen, en ladies and gentlemen he, zijn we niet iemand vergeten. En dan moet het publiek natuurlijk zeggen, ja, Andy Murray de man die hier vorig jaar goud won op het, op het gras van de Wimbledon, Olympisch goud won. En dan zal ook Andy Murray hier nog zijn opwachting gaan maken op het centercourt. Als verrassing, zeg maar. Dus niet verder vertellen, Robert. Als verrassing voor de mensen hier in het stadion komt ook Andy Murray dan vandaag nog eventjes op het centercourt. Ceremonie dus, die zo'n 20 minuten zal gaan duren om 1 uur. Dus daardoor wordt er op het Kort, uh, iets later begonnen. Zo tien voor half twee uh, Britse tijd uh, zal daar gespeeld gaan worden. Maar goed, nogmaals op de buitenbanen, daar is uh, genoeg te beleven. Partij ook nog ziek tussen Ernest Koelbies en Fernando Verdasco. We gaan Sloan Stevens nog in actie zien. Ja, alle mensen, die de, de, de, de spelers en speelsters die de derde ronde hebben gehaald... die in vorm zijn, die de eerste week goed zijn doorgekomen... ja, die, die, die lopen nu tegen elkaar aan. Dus het belooft uh, nogmaals een uh, prachtige dag te worden hier. Dag 6 op Wimbledon. three En Masbilla, is van La ik dacht dat 1971. Boom, weg in een kopgroep. Hoe eh, groot is de voorsprong nog op het peloton, Guillaume? Die, die voorsprong is teruggelopen. Twee minuten en drie seconden is het nu. Nog steeds tempo gemaakt door de ploeg van Mark Cavendish. Natuurlijk de grote favoriet hier op de overwinning als het aankomt op een massasprint vorig jaar. Bondi, 3-eetrappers, net zoveel trouwens als André Grijpel en Peter Sagan. Dus wat dat betreft hoopt hij er dit jaar waarschijnlijk wel op meer. Maar hij won wel belangrijke etappes. Hij won onder andere de eindsprint op de Champs-Élysées. En dat is toch de sprintetappe die met goud omrand is. Omdat je dan bij thuiskomst uiteindelijk nog eens een keer weet dat je gaat winnen. Voorlopig krijgt de kopgroep dus enigszins de ruimte niet al te veel. Die sprinters die willen geen enkel risico nemen dat het straks op de lastige nou laatste tientallen kilometers... Dat dan het gat te groot wordt en dat ze met dat hele peloton toch uh, maar moeizaam naar voren kunnen manoeuvreren. Dat ze het gat niet meer dicht krijgen. Vandaar dat ze het nu beperkt houden. We zien uh, Fletcher rijden, we zien Boom rijden met Cousin, met Lobato en Lemoyne. Een paar uh, behoorlijke hardrijders daarbij. Fletcher natuurlijk, erkend hardrijder, Boom erkend hardrijder. Cousin en Lemoyne, die kunnen er ook wat van hoor, die twee Fransen. En eigenlijk is die Lobato de enige waarvan je denkt van nou. Die begint wel aan een aardig avontuur. Ze rijden nu trouwens met het peloton door Bonifacio. Ze rijden nu net de bebouwde kom van Bonifacio binnen. En zoals overal langs de route vanaf de start in Porto Vecchio. hebben we veel en veel publiek aan de kant. Niet alleen vakantiegangers zoals we dat vaak zien natuurlijk op het Franse vasteland. maar ook veel lokalo's. De mensen hier op Corsica die trots zijn dat de Tour voor het eerst in de geschiedenis op hun eiland komt. En dan ook nog eens een keer drie dagen lang de Tour. Start. Het is natuurlijk een moeizame relatie altijd geweest tussen de Corsicanen en de Fransen. Ze hebben zich hier overheerst gevoeld. Er is veel verzet tegen het overheersende moederland. Maar uh, uiteindelijk uh, zijn ze er wel heel trots op dat de grote Tour de France hier naar Corsica komt. De kopgroep rouleert nog steeds lekker. Die rijden aardig door op een uh, lange, brede weg. Een rechte weg ook, al zonder al te veel bochten. Maar die bochten, ja, die gaan we straks krijgen hoor. Als het eenmaal aankomt op de finale, als we hier in de buurt van Bastia komen. Dan wordt het lastig, dan wordt het oppassen geblazen. Zeker voor de mannen die de sprinters naar een goede plek moeten brengen. Dus Meegeluisterd de afgelopen uur, dan heeft u kunnen horen dat we veel aandacht hadden voor de TTT. En dan met name de Moto3 Race. Vanmiddag de MotoGP met Lorenzo, die uh, zijn sleutelbeen heeft gebroken. Is uh, geopereerd gisternacht en vervolgens uh, gewoon weer op de machine stapt. Straks de reacties vanuit het Nederlandse kamp. Twee Nederlanders haalden de finish niet. Brian Schouten wel. Ik dacht uit mijn hoofd dat hij 16 of 17 is geworden. Ergens in, in die buurt. Um, zometeen zijn reactie op een race waar hij toch eigenlijk wel trots op kan zijn. Man voor de toekomst. Als we even naar het verleden gaan. In de jaren 80 en 90. Toen was Egbert Strooyer een begrip in de motorsport. Grote prijzen won hij in de zijspan races. Van TT tot wereldtitels. Gisteren stond er in Assen na enkele jaren afwezigheid weer een zijspanrace op het programma. Aandachtig toeschouwer vanaf de tribune, inderdaad, Egbert Stroyer. En met reden, want dit keer reed zijn zoon Benny mee. Bijdrage van Edwin Cornelissen. Even een stukje af van de hoofdtribune. Daar ligt een grote parkeerplaats en er staan vele, vele trucs opgesteld... Onder meer van de zijspanners en die van Team Streuer staat de pal naast het Holland House. En daar zit de man die in de jaren 80 en jaren 90... grote, grote successen boekte met het zijspanrazen. Egbert Streuyer, he's their hero. The first sidecar world champion Holland has ever had. Egbert Streuer, drie keer wereldkampioen, twee keer de TT gewonnen. De vloek lijkt gebroken. Egbert Streuer en Bernard Schnieders... ...zijn op weg naar hun eerste TT-overwinning... ...die zo mogelijk nog meer waard is... ...dan één van de drie eerder behaalde wereldkampioenschappen. En als je puur kijkt naar de Palmares... ...ik denk de meest succesvolle motorsporter ooit hè, uit Nederland. Uh, ja, inderdaad. Als je uh, qua Nederlandse titels en wereldtitels en overwinningen... Uh, ja, ...dan uh, heb ik het meeste succes uh, gehad. Natuurlijk wel met iemand anders erbij natuurlijk. Ja. En uh, daar hoort Sneders uh, dan... Uh, echt is uh, niet dus bij. Stroyer strooigt te take the lead en villain is push back naar second place. It's still Stroyer. Bernie Schneider is the fashion Wat was nou het geheim van uw succes? Uh, ik denk de continuïteit uh, gewoon eh uh, nooit opgeven en, en uh, toch altijd het de, de, de, de tegenaan en, en ja gewoon goed zijn uh, altijd elk circuit uh, en, en dat is het denk ik. Habes. Jongen, jongen, jongen, jongen. Egbert, waar ben je al die tijd geweest? Doorzettingsvermogen, maar ook wel veel bezig met de techniek. Uh, dat is een bijkomstigheid die, die, uh, die in het verleden heel belangrijk was. En ik had het geluk dat, uh, nou ja, ik, ik, ik vond dat leuk. Ik was daarin geïnteresseerd en dat ging me redelijk goed af. En, uh, en het rijden ging ook goed, dus dan heb je twee combinaties wat goed bij elkaar past. Drie keer wereldkampioen, twee keer de TT gewonnen. Wat was nou de mooiste overwinning uit uw carrière? Ja, uh, eigenlijk om eerlijk te zijn, de tweede keer de TT uh, winnen uh, als, als bijna als laatste van start. En, uh, en, en toch nog de ene de laatste ronde hebben we het gehaald. Uh, ja, dat was echt spannend of het zou lukken. Programmaboekjes gaan in de lucht. Alle papieren worden omhoog gegooid. Alles wat wappert, dat wappert. Kijk, die eerste keer dat we het wonen, dat was in 87. En die, die, die andere keer was in 91. Maar in 87 regende het. zeiden ze allemaal, ja, in de regen, dan lukt het. Maar... Dat lukt natuurlijk met droog weer ook. En ik moet zeggen, de jaren ervoor hadden het ook al gekund. Alleen toen ontbrak het steeds ergens aan. Dan was er een keer de remblokken die waren versleten. En toen lagen we ook al 30 seconden voor. Dus ja, het, het, het is natuurlijk een technisch spelletje. En uh, dat lukt niet altijd. Egbert, waar ben je geweest? Met een wereldstad voor Pai Goed ook Benny Strooyer. Nu, anno 2013, gaat uw zoon hier starten, hè, Lijkt me toch wel bijzonder. Dat is inderdaad bijzonder natuurlijk. Ook omdat dat de eerste keer weer is dat het met het team gebeurt. En hij doet het goed. Dus ik ben wat dat betreft tevreden, ja. Want hoe ziet die vader-zoon-relatie in sportieve opzicht in elkaar? Bent u continu met adviezen aanwezig? Of... Nee, ik heb, uh, ik heb in principe gezegd van, uh, nou daar begin ik niet aan, want dan, uh, dan wordt het een verlengstuk natuurlijk van mijn verleden. En, uh, ja, daar zat ik niet echt op te wachten. Want nee. het is altijd nog een hoop werk en, uh, en hij, uh, hij doet het zelf. Ik denk dat het de beste leerschool is uh, om, om, om alles zelf te doen. Heel goed erbij, er is het... Benny Stroyer, met Geerkoers, goed van de plek gekomen. We houden hun startpositie. Komt u, uh, uh, als u hem ziet rijden, ook dingen van uzelf tegen dat u denkt: van ja, daarin lijkt hij wel op mij? Nou, dat is een houding misschien. Uh, dat lijkt te veel op. Uh... Mm -hmm. Voor de rest, ja, het is niet iemand die, uh, die alles van de daken afschreeuwt. Uh, nee, nou, dat... Zo was u ook wel, hè? vrij nuchter, bescheiden eigenlijk. Ja, goed, dat, uh, dat is een overeenkomst, ja. En, uh, en ik, ik, ik ben gewoon heel blij dat hij, het, uh, dat hij met zijn hoofd rijdt. En dat hij uh, overal goed over nadacht. Dan de zoon, Benny Stroyer, Start vanaf de vierde positie. wordt uiteindelijk vijfde. Nou, voor, voor het weekend zijn we top 5. Daar, daar waren we tevreden. Dat is ook gelukt. We zijn wel tevreden hoor. Heb je soms het idee dat je tegen een enorme erfenis aan moet, uh, moet rijden? Want uh, ja, iedereen die, die kijkt toch <laughs> ook naar die achternamen? Ja, nee, oh, nee, dat valt wel mee. Daar ben ik wel aan gewend. Ja. Uh, want je wil, neem ik aan ook gewoon een beetje voor je eigen carrière gaan. Hè? Ja. Niet te veel in dat verleden. Nee, goed, maar ik denk, broer, als je zo ver mogelijk wil komen, ik denk dat hoe meer je zelf doet, hoe beter het is. Ja, Egbert Streuer en zijn zoon uh, Benny, die dus meedeed gisteren in die uh, zijspanrace. Bijna het einde van uh, dit uur van NOS langs de lijn. Meldt u nog even dat uh, Jonathan de Guzman ook komend seizoen voetbalt in de Premier League bij Swansea City. De club uh, heeft een, de Nederlandse international opnieuw uh, voor een jaar gehuurd van Villarreal. Dat heeft de voorzitter zojuist bekendgemaakt. Hij had een groot aandeel in de veroveren van uh, de League Cup. Uh, Jonathan de Guzman, dus, hij heeft daar veel indruk gemaakt. Maar overigens slecht nieuws voor Edson Braafheid bij Hoffenheim. 30 jaar is die je verdediger inmiddels. Hij mag niet mee op trainingskamp met de selectie van de trainer. Marcus Gisdol in plaats daarvan moet Braafheid. Hij heeft nog een contract voor één jaar bij de club uit de Bundesliga. In plaats daarvan moet hij zich overmorgen samen met een aantal spelers melden in Hoffenheim voor de training. En al die spelers die zich dan moeten melden, komende maandag, die zijn zoals dat heet overbodig verklaard. Hij verruilde bij München, weet weten nog, in 2011 voor Hoffenheim. En de afgelopen seizoen speelde Bravet op huurbasis... bij zijn oude club Twente. En onder Dol die trainer, die Hoffenheim vorig seizoen... ten nauwe nood in de Bundesliga wist te houden... hoeft hij dus niet meer op speeltijd te rekenen, dat u het weet. Zometeen meer over de Moto3. Dan hopelijk een reactie ook van Jasper Ibama en van Brian Schouten... natuurlijk, die het veel beter deed. En we kijken naar de ontwikkelingen in de etappe in de Tour de France. De eerste etappe met Lars Boom in een kokgroep. Met een voorsprong van ruim 2,5 minuut. Ik ben benieuwd of ze dat gaan houden. Graag tot zo. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. En er wordt er vol doorgetrokken daar aan kop van dat peloton. 3.500 kilometer dwars door Frankrijk. En in de verte zie ik daar dan dat groepje met die gele trui. Vandaag gaat die van start op Corsica, de 100e Tour de France. De peloton is op jacht naar de vijf koplopers. Je Ze zegt tak, tak, tak, tak, tak, als je die beentjes ziet... Volg de tour van dag tot dag via Nederland 1, NOS.nl... en elke toerdag vanaf 2 uur... Tour! Radio Tour de Vrouwens. Ah, lekker gewoon hier blijven hoor, want hier gebeurt het. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Zomer in Deventer. Een actief dagje uit of een cultureel dagje uit voor jong en oud.